Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De organisatie van het Formule 1 weekend in Zandvoort zegt dat het vandaag beter ging met de doorstroming. Gisteren leidden beelden van de drukte tot verontwaardigde reacties, onder meer uit de evenementensector. Om het publiek meer te spreiden waren vandaag extra maatregelen genomen. Volgens de organisatie bleven mensen nu meer op hun stoel zitten. Op de kwalificatie waren 65.000 fans afgekomen. Bijna een derde daarvan kwam met het openbaar vervoer. Morgen bij de race worden opnieuw 10.000 mensen verwacht. Max Verstappen start dan vanaf pole position. In Maastricht is een man aangehouden die met een bijl over straat liep. Voor zijn arrestatie had hij volgens de politie een vrouw met een tas geslagen. Zij raakte daardoor licht gewond aan haar hoofd. De vrouw lijkt een willekeurig slachtoffer, zegt de politie. Onbekend is waarom de man haar sloeg en ook is niet duidelijk waarom hij een bijl bij zich had. Bij de zoekactie naar de man in Maastricht werden een helikopter en een politiehond ingezet. Ferrari en Lamborghini moeten auto's kunnen blijven maken met verbrandingsmotoren, zegt Italië. De Europese Commissie wil dat in 2035 alle nieuwe auto's uitstootvrij zijn. Italië zegt voorstander te zijn van het aanpakken van emissies, maar hoopt dat Brussel een uitzondering maakt voor Ferrari en Lamborghini. Het land zegt daarover in gesprek te zijn met de Europese Commissie. De Komodo-varaan is op de rode lijst van bedreigde soorten geplaatst. Op het Indonesische eiland Komodo wordt zijn leefgebied bedreigd door de zeespiegelstijging. Er zijn nog zo'n 6000 Komodo-varanen over. Met een aantal tonijnsoorten gaat het wel de goede kant op, zegt de organisatie achter de rode lijst. Met haaien en roggen gaat het minder goed. Het weer. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Plaatselijk ontstaat een misbank. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen veel zon, bij 21 tot 25 graden. Ook de dagen daarna zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland gebeurde een ongeluk op de A10-ring Am van Amsterdam... knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. De weg is voorlopig dicht bij Zeeburg... door een aanrijding met meerdere voertuigen. De afhandeling van het ongeluk duurt volgens Rijkswaterstaat tot 7 uur vanavond. Verkeer richting Zaanstad kan voorlopig beter omrijden via de a 18 zuid en a 18 west via de Koentunnel. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. Is zin in ZFM? Wet nu de Nightwalk. Welkom to Nightwalks Main Stage, the house, club, tech house, deep house DJs en more. Nightwalks Main Stage, hosted by Mario Zandvoort.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 To the Nightwalk with Mario Zandvoort. Are you ready? On CFM. Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Ik denk dat we het record breken aan luisteraars dit komend weekend. Het is natuurlijk een heel bijzonder weekend. Na 35, nou eigenlijk misschien 36 jaren... Uh, uh, dat het geleden was dat we voor het laatst hier een Formule 1 Grand Prix hadden. Is het weer zover? 70.000 man per dag... En vanaf donderdag is Zandvoort gesloten. Hè? Gesloten voor mensen die er niks voor zoeken hebben. En alleen maar mensen die voor het circuit komen. En anders moet je met de bus of met de trein komen. Want met de auto mag je alleen maar als je voor het racen komt. Of natuurlijk als je een inwoner bent van Zandvoort. Of natuurlijk als je moet werken. Zoals wij hier bij de Lokale Omroep mogen we dan... Hey, naar binnen. CFM Zandvoort, zaterdagavond. Bijzonder weekend. Hey, de Grand Prix van Nederland is donderdag begonnen. En officieel morgen de wedstrijd Dat doet met uh, Max Verstappen. Nou, ik hou me hard vast, want hij maakt het er niet druk om. Maar als hij toch niet eerste wordt, hey, dan ga je toch echt voor schut voor de hele wereld. Dus we gaan ervan uit dat hij gewoon eerste wordt. CFM Zandvoort, alle negatieve dingen gaan er gewoon uit vandaag. Geen negativiteit, want het is een bijzonder weekend in Zandvoort. En wij mogen er ook bij zijn met de Nightwalk. Als opening horen we af. Promedusa met Pasilida. De Knie Deep Remix. Onderweg zometeen. Isia is Marisie Soft House Company met What You Need. wordt het hier op CFM Zand in the Nightwalk.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 walk En je denkt van. Ah, wat voor namen zullen we het geven? Nou, daar bleef het bij. Ah. Daarvoor hoorden we DJ Ablo met. Oe la la la Ook een oud nummer in een nieuw jasje. Zie je van zijn antwoord? Denk je dat gehoord hebt? Nou of je gehoord hebt, je hebt vast het nieuws gevolgd, maar. Uh, uh, ze treedt op, hè? die dame, Davina Michelle. Ze, zou, uh, ze was gevraagd, dan moet ik het zeggen, ze was gevraagd om het uh, wilhelmus te zingen en dan ook helemaal gratis. Ik weet niet, maar uh, Prins Bernard wordt op de televisie al huisjesmelker genoemd. Ja, ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten. Ik uh, ga er geen oordeel over uitveilen. Ik weet ook niet uh, in hoeverre die bij CFM uh, uh, eh, geld erin steekt. Maar ja, de man op geld zat. Maar uh, ja, ze heeft natuurlijk een heleboel geld gekost, maar ja, de artiesten moesten gratis optreden. Nou, Davina Michelle die zegt van, uh, ik kom zingen, het wil Wilhelmers, maar dan moeten de DJ's wel gratis... Nee, niet gratis, maar die moeten gewoon geld krijgen. Nou, uiteindelijk uh, is dat gelukt. En uh, ja, we zijn er. Morgen is uh, Davina Michel als opening het Wilhelmers. En uh, ik hoorde dat ook onder andere Armin van Buren... achter de pressant gaat geven. Dus ja, uh, en de andere DJ's worden dan niet gezegd... Nou, Armin van Buren heb je ook niet van mij, maar... Hè, in Nederland weten het officieel niet. Wij in Zandvoort zijn dan iets verder natuurlijk. Hè. We zitten er vlakbij, dus... Maar uh, eh, dus, ze worden toch betaald. Er was een hoop commotie met Chef Special en zo, uh, hè, of ze gratis wilden optreden. Ja, weet niet, maar 70.000 man per dag en dan een kaartje. En als je ziet wat er allemaal aan verdiend wordt hier in Zandvoort ook. Ik denk dat we na het circuit, na het Formule 1 gebeuren, allemaal rijk zijn. Als jij een huis hebt met veel kamers, je kan ze gewoon voor 700 euro per nacht uh, verhuren. Want die mensen betalen het gewoon voor die Formule 1. Ja, wij zitten erbij, maar hè, we wonen er. Maar hè, andere mensen die van ver weg komen, die geven heel veel geld uit. Dus uh, hè, ook in Zandvoort uh, zijn we niet gek. Dus uh, geld pakken wat je pakken kan. CVM's antwoord: gelul. Nee, muziek op de radio. Straks DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje: DJ Cavascelli uit Italië in de mix op de radio. Maar is die floorplayer met Holy Ghost? party vibes across the Netherlands and over the world, this is the Nightwalk Mainstage, only on CFM. CFM, CFM. van The Goodfellas, samen met uh, David Peng, die verzorgt tegenwoordig uh, bijna voor iedereen de remixes. Dit was Soul Heaven in de David Peng remix dus. En daarvoor hoorden we Alfaya met Up All Night. Nou, ik denk dat er heel veel mensen gewoon op blijven, Want ja, het is een bijzonder weekend, hè. Het uh, Formule 1, de Grand Prix van Zandvoort of van Nederland eigenlijk. Uh, en uh, ja, we zitten allemaal met spanning te wachten morgen wat Max Verstappen gaat doen. Ja, hij moet nummer 1 worden. Want anders, uh, hè, dan gooien we hem persoonlijk uit die race, denk ik. Hè? Het uh, gaat toch niet zo zijn dat je in je, eigen, in je eigen land niet op nummer 1 komt te staan. Maar het is natuurlijk altijd spannend. En de auto moet meewerken. Maar ja, bij, uh, in België... Heeft hij gratis en voor niks na drie rondjes heeft hij dan eh, gewonnen. Dus die auto, die motor is gespaard. Dus we gaan ervan uit dat, eh, dat die motor nu weer een beetje helemaal eh, in top is. Zodat hij gewoon de race uit kan rijden en nummer 1 wordt. CWM Zandvoort, de party update. Ja, euh, we zitten nog steeds in een uh, evenement te stoppen. Behalve dan uh, de Formule 1. Dus waar zijn de feestjes? Gewoon hier in Zandvoort. Onder andere natuurlijk Armin van Buren. Die uh, geeft achter de prezant op het skipark Zandvoort. Alleen, ik moest er even duidelijk bij zeggen. Er staat hier een heel groot bord. Dames en heren, niet zitten, niet staan. Dus wel zitten, maar zitten blijven. Niet staan en niet dansen en niet opstaan. En, en een gekke bewegingen maken en niet schreeuwen en niet Lachen en niet meezingen. Alhoewel, dat gaat nou niet echt op de muziek van Armin, toch? Hè? Maar, uh, hè? Hij is er, Armin van Buren. Het weekend in Zandvoort En er zijn nog wel meer feestjes, want... Uh, hè? Ik hoor echt elk weekend overal illegale feestjes... sinds de corona, maar... Uh, dit weekend legaal in Zandvoort allemaal feestjes. Dus, uh, ja, ik weet niet hoe ze het gaan bijhouden, maar... 70.000 man per dag in Zandvoort. Nou, dan zitten er bijna 100.000 man zitten er in Zandvoort. Waar ze zitten, weet ik niet, want uh, zoveel inwoners hebben we nog niet. Maar eh, de kroegen lopen vol en de feestjes lopen ook vol, denk ik. CWM Zandvoort Agent Stereo nu op de radio met Our House. Is our, house. And our House Music.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 Jumping, jumpings, jumping, pumpings, jumping, jumpings, jumping, pumpings, jumping, jumpings, jumping, pumpings, the jumpings, the pumpings, Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand door de duin in het centrum van Zandvoort. En van 9 tot middernacht zijn wij bij je met de, de Nightwab. Bijzonder weekend hè. Bijzonder druk weekend wel te bestaan. Hè? Want het is uh, de Formule 1, de Gra Grand Prix hier in Zandvoort. En dat is natuurlijk na 5 36 jaar uh, is dat weer terug in Nederland. En dat is natuurlijk iets heel bijzonders. En natuurlijk lekker druk. Of je moet, uh, ik hou er niet van, laat ik heel eerlijk zijn... Die drukte en van de week ook altijd maar in de file staan. En dan hebben ze overal uh, dat ze bruggetjes maken over de weg. Ik, uh, hè? ik heb iets van, ik wil rijden. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Hè? We mogen niet klagen. Het is allemaal voor een goed doel. En de portemonneetjes worden weer gespekt in antwoord. Dus, uh, hè. Worden muziek van Nari met uh, Positano. En daarvoor Black Crown met Don't You Want Me. Een oud van Felix. Wat ik ooit, hè. Uh, Lang geleden voor het eerst hoorde in, uh, in, uh, ja, in een club hier in Zandvoort. Die met een C begint. En het tweede woord begint ook met een C. Ja, je mag geen reclame maken hè. Chin Chin. Dat bedoelde dus hè. Dat was vroeger de club van Zandvoort. Ik weet niet wat dat nu tegenwoordig is. Want ja, daarna kreeg het de kinderdisco van Zandvoort. Dus hè. Het is even tijd voor de party update. Nee, wat zeg ik? De party update. De nightwalk 10. De party update. Die is op het circuitpark Zandvoort. Armin van Buren natuurlijk. Maar uh, die treedt volgens mij morgen pas op. Ja, ik heb niet een officiële line-up gekregen, want officieel moest het allemaal geheim blijven. In ieder geval, The Nightwalk 10. Deze week op 10, Milk and Sugar in de Purple Disco Machine. Extended remix van Let the Sunshine. Op 9, Moreno Pasalato. met We Got You. Op 8, Armand van Helden met Freedom, You Bring Me. Op 7, Ivan Macalver met Tell Me Something Good. Op 6... Marco Verano met My name, Future Signalita Leopard. Op 5 uh, dis uh, disclosure moet ik zeggen. Zo jongens, doe mij eens nog even een biertje. Rechts plaaggeblek. Disclosure deze week op 5 met In My Arms. Op 4 Paul Johnson met Cat Cat Down. Dat is een hele oude plaat, maar hij is weer teruggebracht. Uh, ja, een beetje ter nagedachtenis, want hij is een paar weken geleden overleden op 50 jarige leeftijd. De man is uh, wereldberoemd geweest, Detroit. Hij zat in een rolstoel en maakte gewoon echt fantastische platen. Dit was de allergrootste Get Get Down. Op 3 deze week Inner City, Idris Elba. En uh, Stephanie Christies met No More Looking Back. En op 2 ook een ex-nummer 1 plaatje. google met de Morinita views in Gambia Afrika. Deze week nog steeds op één, vorige week ook op één. Junior Jack met Stupid Disco, de David peng extended remix. En als het goed is... Als het goed is, ik kijk hem nog even aan. Ja, hij twijfelt toch een beetje, maar... zometeen als opening bij DJ Bowser en Global House Vibes. Uh, Junior Jack met Stupid Disco in de David Pang Extended Remix. Deze week op 1 in de Nightwalk 10. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb wat anders. Jack Wings en Joe Stone met Light Up My Life. door de Jack Terry Remix. I'm right. Van gemaakt. En daarvoor horen we Black and Crown alweer. Black and Crown, ja waarom? Ze maken zoveel remixen. Gewoon fantastisch. Dirty Dancer. Natuurlijk van, uh, van die film, hè. Dirty Dancing met uh, Patrick uh, Zweedsock. Het was zover ook het eerste uur van de Wat Niet getreurd. Zometeen het nieuws. En weer wordt weer helemaal op de hoogte gebracht. Of hierop zit te wachten, weet ik niet. Maar hè, het moet. En uh, ja, zometeen vanaf tien uur. DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Maar de beste van de club uit Titaan met DJ Kelly. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Ik heb nog even muziek. Misschien op C en Agent Crack. Het All That She Wants, maar eerst hier. It's time to get down van Black Crown. Alweer Black Crown. Ik zeg tot zometeen, na de break. Put it on.